te quiero dar, a mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver, wil. Wat je wil. Wat je wil. ver si te quedas o te vas, si no, no me busques Wat Si te vas, yo también me voy, si me je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 We rio.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 Just go ahead now, and if you like to tell me maybe, just go ahead now, and if you wonder buy me flowers, just go ahead now, and if you like to talk for hours, just go ahead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 be fake. My lip starts to shake.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 Al 25 jaar. Live in Zandvoort. En jij bent erbij. When I met you in the summer. To heart heartbeat sound. We fell in love. As the leaves turn brown. And we could be together baby. As long as skies are blue. You act so innocent